Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon... is Hezbollah-kopstuk Hashem Safi al-Din mogelijk omgekomen. Hij is de beoogd opvolger van Hezbollah-leider Nasrallah... die vorige week omkwam. Een Libanese veiligheidsbron zegt tegen persbureau Reuters... dat Safi al-Din onbereikbaar is sinds de aanval. Verschillende Arabische en Israëlische media melden dat hij is overleden. Hezbollah heeft nog niet gereageerd. Bij een grote politiecontrole in Eindhoven zijn 30 opgevoerde vetbikes in beslag genomen. Alle bestuurders hebben een boete gekregen. Zeven mensen zijn hun fatbike voorgoed kwijt, omdat ze al eerder waren beboet. De politie in Eindhoven controleerde ook andere fietsen. In totaal werden 265 boetes uitgeschreven. Bijvoorbeeld voor fietsen met de telefoon in de hand of door rijden. Onlangs stemde de meerderheid in de Tweede Kamer voor een helmplicht... en een minimumleeftijd van 14 jaar voor het besturen van een fatbike. De Kwakzalverprijs gaat dit jaar naar de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Die organisatie houdt toezicht op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Volgens de jury verdient de organisatie de prijs... omdat het vorig jaar de eerste bacheloropleiding in de osteopathie goedkeurde. Dat is een alternatieve behandelmethode... De kwakzalverprijs is de prijs voor de persoon of instelling die het meest heeft bijgedragen aan kwakzalverij. De prijs bestaat uit een diploma en een kunstwerk. Wielrenner Marianne Vos heeft op de WK Grevel de wereldtitel veroverd. Vos versloeg na een rit van 134 kilometer Lotte Kopecki in een sprint. Vos won eerder wereldtitels op de weg, de baan en bij het veldrijden. Lorena Wiebes pakte het brons.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Ik begin er al een beetje aan te wennen.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 mee te maken, dacht dat je van me hield, maar je bent mij kapot het maken, ja ik zou eenzaam zijn, maar ik red het Laat mij mezelf maar zijn, ik heb het altijd zo gedaan, gewoon mezelf zijn.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 zijn ik ben mijn leven lang mijn eigen weggegaan, maar ik heb niemand pijn gedaan. ja.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 Is het wachten voor ons dan voorbij, alles geven. Voor de handen die ik zo vertrouw.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 Een dans, dan draaien ze ons nu weer en vraag ik er.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 Wil je nooit meer kwijt? Ik kan het niet geloven dat ik zo is gelopen. Jij ja, bent mijn day one en ik ben je man.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 Dit zo is gelopen, jij ja, bent mijn day one, en ik ben je man. Vreemde machinerie Omdat er altijd Wel iets stuk gaat Wat ik dan voel Maar niet kan zien Misschien Ik ben ook geen makkelijke man. Het doet pijn dat ik moet horen dat het zo niet langer kan. Kon ik jou niet maar weer laten stralen zoals toen.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 ik moet eraan geloven, nee, veel keuze heb ik niet Wat waar kom jij vandaan? Want je draag me aan, baby alsjeblieft Schatje ken mijn naam, en waar kom ik vandaan? Shafiq Roman Zeg me alsjeblieft ja, Wat is je naam, en waar kom jij vandaan? Want je draag me hey, baby En waar kom jij vandaan? Want je drank, man Baby, als je weet, je kennen, banaan En waar kom ik vandaan? Daar valt onderaan Baby, is een freak Daarom ga ik door het midden heel diep Zat om te beginnen, wees liep. Al die duimen zo m'n niggas, ik, ik bleed En ik laat je even zitten, no way I thought we were okay, but for I'm tremble. Yeah, but now I'm Oh yeah, yeah. You to drink more?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 Ik heb liever dat je nu gaat, verdwijnt uit mijn leven. Kijk het maar even, wat je ook tegen me zegt, heeft toch geen zin. Is slecht geen een, voor mij geen een, nu heb jij de zorg voor Janine. Yeah mm. Dat er ooit aan Moïse is opgebloeid, heeft nu voor mij geen enkele zin. Nee, maar maakt me niet meer uit, Mag je mij.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 I'm the mom. Mm hey, -hmm. my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 Vandoor. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout? Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd. Ja, er staat een op mijn benen, wat weet in mijn bol? En jou zie ik seks, drugs, en roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout.